Assulam, de kolom, de rechterkolom, de de referentie van de Oot, Kuf, Tsadi, Hei. 195. Over Ginkagh, Tief, Brishit, Weholeh. 13, dubbele punt, 13. Umeshum ze katuf breshit. Shehu ira. Vara fertin elokim ed ha-shamayim va-ed ha-aretz. Und. Dertin. U'mishum ze endarum eset khashreifun breshit. Et erchte vort fanetora is breshit. That that is ira. dat is the phrase. That is the phrase. Barai Lokim, Elokim schip Elokim, 14. De hemel en de aarde. Punt. Kimisha over 15. Alle zo. Over alcohol mit zwota tura. Punt. Want wie overtreedt deze, dus de vrees, de of wat het weergegeven is in het woord Breshid, in het eerste woord. Overal, kon met z'n de Torah. Die uh, overtreedt, let op, alle voorschriften van de Torah. Dat is zoals alle voorschriften, dus de volgen direct daarop, op, die, op dat woord Breshid. Breshid, oftewel op de vrees, volgen alles. Al het overige, de hemel en de aarde, dus alle voorschriften eh, overtreedt een mens als hij brechiet, als hij dit eh, wat als eerste staat de vrees voor Hashem overtreedt, dit voorschrift. Vijftien na de punt. Want zo schel, zeist in Misha veral zo Ara a. ara'a azo zei vinti hair hayir ara'a make oto. punt. We onschuld en de straf van iemand die dit voorschrift van de vrees van de ware vrees overtrade is the reichel zestir. Let's go what he said to She retsua hara that these quade uh, zhweip zeifintin that will sechen the hainu haira hara that we'll sechen the quade phrase ma ke oto slat hem slat Daarmee wordt hij geslagen. En dat is, dat is het gevoel wat de mens verkreegt van binnen: dat die deze klappen van de zweep. Als hij deze vrees, de ware vrees, niet um, waakt over deze ware vrees. Vrees voor Hashem, omdat Hij is groot en macht, machtig. En geen andere vrees zet aan de basis van zijn zijn. 14, nee 17 na de punt. kwijn zijn we? Waar is 18? Ga je daar toe? Wij gaan weer terug naar het nederhuis. 19 We hebben dat geleerd, hè? De, deze, uh, wat verder hij, hij ons niet vertelt, verteld, is verduidelijk, waar staat deze uh, vermelding van de straf? Nou, dat staat in het orak zelf, dat, dat daarop volgt in, het scheppings, in de scheppingsdaad. Waar hij nu dat wil zeggen? Waar is het daar, wat daar staat geschreven verder? En de aarde was... Toho we woest en ledig, we goosig. Woest is één, boho is ledig twee, we goosig. hom en de duisternis over de oppervlakte van uh, de uh, afgrond is de derde. En roeg elokim en de geest van elokim, alpne alpneares, ja, die, brachjevet alpnea en de ruach van Hashem, en de geest van Elohim, die zwevende is boven de oppervlakte van, de, van, de, van wateren. 19. Dus dat zijn vier, vier soorten, vier stadia van de vrees. Uh, van de kwade vrees, ja, van de zweep, vier klappen van de zweep, vier stadia van de, van de klappen van de zweep, negentien. Naar de punt. Hare, eilor, pa, ja. onashim, lehanish nis, ba, ehm, kijk, zie hier, dat zijn de vier straffen, om de boosdoeners, de, wetteloze daarmee te straffen wetteloos betekent niet dat die iemand die de joodse wetten niet naleeft of iemand die dan wetteloos, zoals men hier op aarde in allerlei religieën die dan spreken van wetteloze van ongelovigen wanneer zij spreken over andere manse religie, ze zijn allemaal ongelovigen, ze zijn allemaal wetteloze de wet uh, iemand die wetteloos is bij de kantine, niet de wetten van het heelal naleeft. Zij, zij allemaal uh, leven de dogmas na, de verhaal, geloof in verhaal en dat allemaal dingen die wat zij, uh, waar zij mee zich identificeren en dat is hun uh, wet. en niet de wetten van Hashem. Eh, wij gaan naar boven, naar de regel zeven, van de tekst zelf. Ot kuf tzadi wav, tohu, Da henig dichtief kava togu hevelmita. Eke ik nu wat ons nieuw vertelt. Over die vier straffen. Die moeten ons nieuw bekend in de oren kling. Let op. De odkuft za die wawde Togu het woord togo, wat normaal klassiek vertaald men met uh, leeg, is uh, da genek, wat betekent 'tohu'? Dat is genek. Dat is, uh, dat overeenkomt, als het ware, tegenover, dus daar, daar, daarover, um, het is dan waarmee overeenkomt, het overeenkomt met de, het doden door het vurgen. Herinner je nog die van die vier, eh, vier manieren van die vier, vier doodstrafen, die waar wij het ook over gehad hadden, uh, lang geleden. Het gebed waarmee wij dus een mens zichzelf, als het ware, uit zichzelf, die legt op zichzelf, als het ware, al die doodstraffen, vier doodstraffen, eh, en daarmee, als het ware, verbindt zichzelf met het hogere, gaat doorheen door, door zijn vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar het is wel dus... Tohu, dat slaat op het doden door het wurgen. dicht omdat het geschreven staat um, in Yeshayahu, in Isaiah. In Yeshayahu, uh, perk Lamet Dalet 34. Daar schreef dus die profeet dat. Um, kav tohu, de kava van tohu, lijn van tohu, kava, de kava van, van tohu, dat is Gevermida, dat is de touw van de maat. Daarop dus, dat suggereert over die touw, waarmee um, een straf volbracht wordt, van het wurgen. Wat dit allemaal is, we zullen leren. Verder. Verderop. Zeven andere punt. Bohuda skila acht. Avnin de mishukain go te huma araba leonsha de chayavin. Bogo, het tweede woord, ja, togo, wat men zegt, leeg en woest en ledig, ik ga, draai, om, draai ik het om nu eens, woest en ledig, wat betekent al die woorden, al die klassieke vertalingen, waardeloze vertalingen, betekenen absoluut niets. Maar dan, oké, okay, alleen, alleen om te refereren daarop, omdat uh, jullie moeten dat wel uh, juist uh, betekenissen kennen, weten waar het over gaat. Dus het tweede woord, bohu, is, dat is dan slaat op de tweede straf, op de skila, op het doden, door steinigen. Natuurlijk alles is geestelijk, natuurlijk uh, wie ooit een andere mens had gesteinigd, die natuurlijk zelf gesteinigd uh, uh, zal worden, want stenigen door de straffen van Hashem, van, van, van boven, duidelijk. Eh, geen mens heeft recht hier op aarde om een ander te stenigen, wat allemaal in de Torah geschreven staat. Eh, hadden ze dat wel gedaan, eh, het, volk, of het volk van Israël, eh, of niet? Natuurlijk hadden ze dat wel gedaan. Hoewel, hoe al die, die, al die, al die taalmoed en dan proberen ze dat allemaal natuurlijk te verbergen en zeggen, nee, het is allemaal geestelijk geweest. Dat, dat hadden ze gedaan of niet gedaan. Kijk nou, Arabieren doen het nog steeds, die moslims doen het nog steeds. In deze dagen nog gaan ze ermee door. Dan komt het, ze zien. Uh, uh, ze zien wel hun religie uh, ziet het alles horizontaal zo moet het, zoals geschreven staat zo moet je het doen hoewel het allemaal geestelijke bestraffingen waarmee de mens zichzelf bestraft eigenlijk, de mens zelf uh, bestraft zichzelf door uh, door door uh, op allerlei manieren. Dus, boho dat is de skila, dat is het doden door, door steinigen. Wat betekent dat? Avnin, dat zijn de stenen die verzonken zijn. Let op, de stenen die verzonken zijn binnen de Tehuwaraaba, binnen de uh, diepe afgrond van water. Leonsha de gayawe om de boosdoeners, oftewel de zonders, te straffen. Natuurlijk heeft het te maken met um, de sitra agra, die dan um, de mens aantrekt zelf deze krachten. Daarmee wordt hij geslagen, daarmee wordt hij gewurgd, daarmee wordt hij gestenigd, enzovoort. Duidelijk, alles draait het alleen maar om de geestelijke toestand van binnen de mens, zijn ervaren van de wereld, door binnen zijn kiliem, hoe hij dat ervaart, en leed en klappen van de zweep die hij ervaart van binnen. Duidelijk, er bestaat geen andere, andere vorm van eh, straf dan wat de mens, de ziel, eh, door zijn daden zelf eh, veroorzaakt. Dat wil zeggen, van boven komt geen straf. Van binnen, van beneden, in de mate van de afwijking van de mens, van de wetten van het heelal in dezelfde mate verkrijgt hij dan de, zelf de weerslag, weerslag van zijn eigen houding. Acht na de punt. We gozen dat Sreva, dicht dichtief, negen wij hier. Kashe, kashe machem, kash machem, edha kol vahar boer baesh ad leva shamai. Koshe, tin vechule, chule, punt. Acht na de punt wehole, en het derde, de derde straf wat daar staat in deze, in dit pasuk, in dit vers is koosch, ja, herinner je nog? helpt de duisternis over <coughs> de oppervlak van de afgrond. duisternis. Dat is de derde. Wat is deze duisternis? Dat is tegenover, staat tegenover de dood, doden Srefa doden door verbranding. Zo so kracht is dat, dat het voelt als verbranding. Dichtief, omdat het geschreven staat, nee, want hij, zoals het geschreven staat in de vijfde boek van Moshe, van Moshe in de Torah Dvarim. Daar Moshe zegt dat het net volwijd hij en het was en het zal zijn, sorry, Moshe zegt, hij en het zal zijn, kaship, kas, uh, Nee, het was, sorry, het was. Waihi is, en het was. Herinner je nog, dat is Waihi. Ihi is dat, het zal zijn. Maar, het eerste woord. Zonder waf is het Ihi, he, dat is dan, het zal zijn. Maar, de eerste letter waf, die draait het om. Die heeft dus, die draait om, de tijd naar een tegenovergestelde. Dan wordt Waihi, he, wordt het, en het was. Ja, herinner je nog, we hebben dat geleerd in de, in, de, in het Hebreeuws, toen hebben we dat Heblet geleerd, dan hebben we dat geleerd, dit verschijnsel. Het is alleen, alleen van toepassing in de Torah en de eerste boeken van, gebeurt het ook in de eerste, nu en dan gezien, zien we dat ook in, in de eerste boeken van de Tanach. En verder niet, verder is het woord, dit verschijnsel verdwijnt. Interessant, ook daar zit een, een, een geheim. Waarom is dat niet meer, waarom werd het niet meer gebruikt, deze waf hafuga, -ha, deze waf de eerste letter waf die draait om de tijd naar het, naar het tegenovergestelde. Dus als het een toekomstige tijd, en dan wordt bijvoorbeeld hi hi hi, en dan waf vooraf, dan wordt het de verleden, verleden tijd, en als het een verleden tijd, en dan staat het, een werkwoord staat in een verleden tijd, en dan een waf daarvoor, in bepaalde toestanden, dan wordt het juist de toekomstige tijd, betekenis de toekomstige tijd. je hier, het was, Moshe doet herinneren aan, brengt in de herinnering van het volk, kies Machem, toen, toen jullie, de stem, hebben gehoord, de stem met toch De stem binnen de duisternis. Dat is dat hij brengt hen in herinnering de, het moment van het ontvangen van de Torah. We haar boerba is en de berg stond in brand, een in brand. Ad leva shamayim daar staat. Tot, de, tot het hart van de hemel, was het duisternis, we enzovoort, teen. Het was, het was eigenlijk een verschrik, de verschrikkelijkste gebeurtenis, die de mens ooit, gezien, eh, eh, onder ogen had gezien, deze ontvangst van het Torah, wat, de mensen, wat het volk Israël heeft dat toen meegemaakt. Hij is eenmalig. De tweede keer komt het uh, in een andere vorm, maar komt het wel bij de Maartje Koen. Wat betekent dat? Bij het ontvangen van de Torah was het een, als het ware, een micro in een kosmos, in een micro gebeuren, was het uh, uh, manifesteerde zich Hashem aan het volk Israël, en daardoor uh, hun aard, hun wens om te ontvangen voor zichzelf, hun vier stadia stonden in laai, in een in la in, in, in, in vuur in een vlam, werd als het ware opgeheven door deze kracht, door deze onaardse uh, gebeur, en daardoor hun wens, als het ware hun uh, gevoel voor zichzelf, welk gevoel voor zichzelf geeft aan de mens uh, het, het vertrouwelijke, jouw eigen ego, eigen, eigen liefde, stond in brand en vuur, was als het ware de aardse, uh, de de wetten de gravitatiewetten zoals de mens voelt normaliter elke dag elk moment in zichzelf en om zich heen die als het ware verdwijnen uit de waarneming van ieder van het volk want het staat geschreven dat zelfs een dienstmeid bij het ontvangen van de Torah, dat zelfs een dienstmeid, een laagste dienstmeid, kon meer zien, veel onmetelijk meer zien van het goddelijke dan eh, de, de grote profeet eh, Jezakir. Je het staat geschreven. dat, Omdat eh, Zo'n mate was het van absolute eh, doorschouwen van de kilim van de mens door deze door dat verschening, door deze verschening wat zij mochten zien en horen en voelen bij het ontvangen van de Torah. Dat moest een keer gebeuren. Omdat uh, we weten dat men kan niet iets nastreven wat men niet. Men, men kan geen smaak hebben in iets wat men uh, niet geproefd had. Duidelijk. Hoe zou de mens uh, deze streven, het streven zo onweerstaanbaar uh, blijven? Naastreven, zoals het volk Israël dat deed en doet en zal doen, ondanks al het vallen, omdat net zo eh, zoals eh, men de wens, de, de wens krijgt om de zin de krijgt om weer een banaan te te, te te eten, als men dat eerste. Eh, al geproefd had van een banaan. Dan wil men weer, wil men, men weet de smaak. En dan men zegt, ah, ik zou wel een banaantje willen. Maar als iemand die, die, die, die, weet, die geen smaak van een banaan heeft, hem laat de ba een banaan uh, nog warm, nog koud. Zo is het ook hier. Waarom het volk Israël is zo ook koppig om het doel van Hashem na te streven? Zij, dat dit in, in, in, in een aantal van hen, in elke generatie, zitten wel uh, zielen die dat, dat, dat vuur en vlam in zich uh, ervaren. Dat komt omdat het, uh, de, ze hebben de smaak van het eeuwige van het eeuwige leven hadden ze wel geproefd bij het ontvangen van het Torah. Hij was een verschrikking, maar een prachtige verschrikking. Echt een uh, pracht. Let op, pracht is altijd, heeft in zichzelf ook een, een verschrikking. En, en, en ook een verschrikking heeft ook vaak een pracht in zichzelf. Iets wat buitengewoon speciaal, niet ordinair is, maar uh, bovennatuurlijk is. Dat heeft het volk Israël ervaard. En daarom bleven zij dat deze smaak. Uh, in zichzelf dragen, en dan willen ze wel, daarom al dat streven, uh, naar deze volmaaktheid, naar het brengen, halen van, uh, het eeuwig leven, van boven naar beneden, om hier, niet zoals de anderen die zeggen, nou in hier namals, daar zullen wij wel, het eeuwige leven hebben. Nee, niet dat is de, het doel van de schepping. Akkadosh Baruch, hoeveel dat wij hier het, het eeuwige leven aantrekken. Hier op aarde. Al lijkt het in onze ogen onmogelijk te zijn. Want hier alles wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Steentjes, uh, plantjes, dieren, mens hier op aarde, alles wil alleen maar voor zichzelf ontvangen. En toch, omdat Israël had teta eh, teta Hashem gezien, ervaren, hoe verschrikkelijk en hoe prachtig het was. Beide dingen waren aanwezig. Waarom beide? Omdat het was een, een smelting van rechts en links. Rechts is een pracht, Rechts is pracht, en verschrikking is links, en beide zijn constructief aanwezig in, eh, in het eeuwige leven. Daarom blijven zij eh, onweerstaanbaar doorgaan tot de absolute volledige overwinning van Hakadoshburu in alle geleideren van zijn schepen. Tien na de punt. We daar is dat het kiefa, waar elra de hajave, schare Dat zijn dus vier straffen. Die tegenover staan. Wanneer ja, men juist de wetten van het helal. Na laat. En kiest voor. Ontvangen voor zichzelf. Weda esha, en dat is wat hij deze oot, waarmee hij od, deze ood beëindigt, hij zegt, Weda esha takifa, en dat is een krachtig vuur. De al dat boven de hoofden van de zonders is scharele ook en dat rust daarop, op hen, op hun, op boven hun hoofden. Om hen te verbranden. Daarover spreekt ook Yeshua. Dat wie, dat de graan wordt uh, geoogst. En dat wordt gebracht naar een schuur. Een graanschuur. En wat geen graan is, het wordt verbrand. En wat wel graan is, wat leven in zichzelf heeft, wat verbonden is, blijft met Hashem, blijft leven voor altijd. We gaan naar beneden, naar Hasulam. De linker kolom, de regel 1. De referentie van de pot, Kuf, Tzadi, Waw, 196. Toch, hoe, daar, genek, we dubbele punt. ze, genek, twee, Shakatouwe kave tohu gewel mida. Tohu. Ja, dat de eerste straf. Tohu. Dat is genik, dat is het doden door vurgen Twee. Shakatouwe, omdat het geschreven staat in Yeshayahu en Isaiah 34. Kav tohu. De kav tohu. Kav is tohu. Gevel midda. En dat tweede stuk is van Zacharias. Van Zacharia. Hevel midda. En de tau is de maat. Al begrepen we dat niet, doet er niet toe. Maar dat is dat verwees de zanger laat zien dat dit die overeenkomst. Drie bohu zoskila ainu avanima me shukai me shukaiot vier betoch tehom gadul bisvilonesh ar shayim. Boho, boho, dus dat de tweede straf, wat in de Torah staat, dus dat de tweede boho, toge boho, zo skila, dat is de dode, dat is het doden door steinigen. Aino, dat wil zeggen, avanim, dat wil zeggen, dat slaat op de steenen die verzonken zijn, binnen de grote afgrond, bij is, Arishaim, ten behoeve van de straf van de boosdoeners, vijf, wekhozich, zo sreifa, zegatuv, vayhi, kishmechem, et zes hakol mitoch wekhozich. We haar boerba esch adeleve zeven ha-shamayim, goschig, we gomen. We goschig het derde derde straf, de duisternis. Zo schreef, dat is het, de verbranding, dus de dood door de verbranding. Shekatoef, dat het geschreven staat. We hier, en het was, Kishmachem, toen jullie hebben gehoord, toen jullie hebben de stem gehoord, binnen de Choshech, binnen de duisternis. Waar Boer baes en de berg, ja, de berg Sinai en de berg, die stond in vlammen vuren, tot het hart van de hemel is duisternis, Wegomer en zo ver. Zeven, na de punt. We zoe Shaal, roos, acht, Ichol lisrof, otam. punt. zoe hier, esch, en dat is het krachtige vuur. Shaal, rosh rishayim, die, dat, zal rusten op over het hoofd, over het hoofd van de boosdoeners. boosdoeners. Lies rovotam om hen te verbranden. Negen. Bejuradwarim, ki otam, שם אנחנו מקיימים כן יראת השם. במתאם מצוות המלך. אלה במתאם אלף יראת ה' ניל קדים בקלות טוב. ש это Tmehim magen Lamainam lema, sorry lema, dat mevinim nam Udvarav U dvarav Dertien U lehevel. Mechanik, aet savarô. Shel 14, Adam, Hamafsiklo, Avir de Gdusha, Lenishimat Ha'yaf. Kijk nou geweldig wat heet nu ons, hoe heet dat, hoe Hasulam ons geweldig voortreffelijk dat uitlegt, wat zijn dat voor straffen, wat is dat, eh, hoe komt het, en hoe, van boven kan nooit een straf komen, een hogere traptreden kan nooit een lagere traptreden, eh, kwaad doen, absoluut onmogelijk is. Iets wat volmaakt is, kan niet geen onvolmaakte daad doen. Daad van straffen is onvolmaakte daad. Hoewel hier op aarde is het wel nodig, omdat, vinden ze nodig om dat de mensen te straffen. Maar het is wel een volmaakte, straf, of volmaakte daad wanneer van boven, wanneer men van boven geestelijk, dat men, zou, dat men van boven zou men straf geven aan een lager. Dan, kijk nou hoe hij dat ons geweldig uitlegt. Bij de uitleg van woorden. Kiotam, sheinam ik Ammeke Mime Rata Shem, want zei die de vrees van Ashem, de vrees van Ashem, niet vervullen uh, om de reden van dat het een voorschrift van de koning is, maar om de reden 11, om de reden dat van, omdat zij vrezen voor de straf, let op wat hij zegt ons, die worden gegrepen door de klepot to. Wat betekent dat? Tohu, het woord tohu, let op. We hebben het wel eens geleerd in de, de Shlavia Sulaam. Tohu komt van het woord voor, van iets wat verwondering is. Van uh, overpijnzing, kwade overpijnzing is. Tohu. She, tohu komt dus, dat, dat is wat hij zegt ook na de, na, na, van, in het laatste woord van de regel 11. Shemita mahim, dat shemita shem shetemahim, weet je dat zeggen. hebben sh is van omdat Te. is komt van die tohu en dan mem zit al tussenin en dan he wordt het tohu zit ook daarin dus. En hij hey, zit. Huh? Shitimahim. Shitimahim betekent dat men uh, zich verwondert, oftewel. Ja, dat men zich verwondert, uh, versteld staat. Wat kan ook betekenen. Ja, Verwonderend, versteld zich, dat men versteld staat. Van. Twaalf, le en nam over het feit dat men, let op, over, wat betekent dat zij dat deze, de, de tohu, dat zij deze straf ontvangen, dat men verwondert zich, men versteld staat van het feit dat men twaalf, heenam, we dat men begrijpt niet de gedachten, en de woorden van de Gezegende, de, de, de, van de Gezegende, van Hashem, 13 Ook klipa zo, en dat is, komt door deze klipa. De, Omdat de mens zet uh, aan de basis van zichzelf de vrees voor een straf, daardoor, kan hij de woorden, de woorden van Hashem en de kracht, gedachten van Hashem, de Torah niet begrijpen, niet begrijpen betekent, ver, verwondert zichzelf daarover. Dus uh, het is vreemd voor hem, omdat door deze keuzen, of, van keuzen, of keuze, of een valse keuze, een keuze dat zij kiezen voor de straf, voor de, voor uh, de, dat zij vrezen voor de straf en niet voor Hashem, dat zij daardoor aantrekken de klipa, en dat de klipa die uh, brengt bij hen deze verduisternis, deze, of deze, zeg dat, deze verwondering, deze uh, verstrooidheid, dat men de woorden en de gedachten van Hashem niet begreep. Dertien uklepa zo niet verkend, dat op wat is het dus? En deze klepa wordt geacht als uh, een taal, een taal die de keel van de mens, uh, uh, zeg je dat, vuurt, aanmaaf vierdien. Amaf en we kijken nou wat hij doet, wat deze Kripa doet. Het is net als een touw die zijn keel, zijn keel dichtknijpt en brengt hem tot het wurgen. Wat betekent dat? Let op. Niet dat het letterlijk is, dus, dus zoals de, al die domme religieën, dat ze dat gaan dat toch uitvoeren. De mens gaan ook nog wurgen. Maar let op. Maar dat betekent dat de clipa doet aan de mens zo, so uitwerking van de clipa bij de mens is dat let op, dat dat het op deze manier, uh, snijdt hem af, af hem afziek, die maakt, openhout, houdt, die, die, die stopt de toevoer, let op, stopt de toevoer van de hele lucht voor het, uh, voor het uh, inademen van zijn levens, levensadem. Dat is wat zij doet. Het is net alsof zij wurgt de mens. Dat betekent dat zij stopt de toevoer van de heilige lucht. Oftewel, het heilige licht. Lucht zegt hij dan net omdat uh, het wordt net associaties geweest bij de, met de m, m, m, uh, lagere mens van vlees en bloed om hem de toevoer van het, het hele ge, de heilige lucht uh, te stoppen de toevoer daarvan voor die wel, welke heilige lucht brengt uh, het tot adem brengt adem aan zijn aan zijn uh, Leven, dus levensadem. Zie dat, kijk hoe geweldig dat, dat beeld is, wat hij ons nu geeft, wat betekent dat als mens uh, deze uh, vrees voor straf plaatst aan de basis van zijn bestaan. Fijftien. Uw zesje Dichetieve kav toru, he Mikra. Eh. Zestin Zestien. kav toru. Uw mikra bet, mikra schnia, he will me da. ולמד על זה, אשר פירושו של קו תוהו, אך תנהו חבל מידה, כי לפי הקו והשיעור של נהנתם תמיכתו, כן מידת החבל שהסיטרה אחרה משליך, al twintig, Ook dat is Voortreffelijk, hoe hij ons dat uitlegt. Kijk, dat is het geestelijk. Hier komt het licht van boven. Dat is de, eh, de, de hemelse mannen. En niet dat comedie wat het allemaal gelezen wordt ergens van, van de, van, uit het of uit het, uh, Brit hadasha, dat ze allemaal verhaal vertellen en, en, wat, wat, wat, wat woordjes, woordjes daarbij doen, is het geestelijke. Dat is het praten over het geestelijke. En hier komt het licht, de kracht van Hashem, schem. komt eruit. En daarom praten ze ook daar in de kerken en in de synagogen, net zoals, uh, als levenloze. Hoe praten ze zo? Met hun eigen verstand, met het zo, Overwichtig of zo rustig, zo met, met, met, door hun arts verstand en hun kennis En natuurlijk dat zij bereiden hun zich voor zichzelf de weg naar de hel. Duidelijk. Al hun preken brengen hun naar de hel. Duidelijk. Het is niet verkeerd wat zij doen natuurlijk, maar het is niet verkeerd in de zin van uh, op hun niveau denken zij dat zij iets goeds brengen. Maar eigenlijk brengen zij hun toehoorders ook, uh, omdat hun toehoorders die geloven aan hen in het verhaal en wat, wat het ook mag zijn, dat zij zelf uh, niet het heilige binnenkomen. En ook hun toehoorders ontzeggen eigenlijk precies hetzelfde doen wat de klipa doet, dat zij stoppen de toevoer, door omdat zij zich inmengen in, plaatsen zichzelf tussen de mens en Hashem, dan zijn zij, vervullen zij eigenlijk de rol van de klipa. Ook van, ook van buiten, hoe de mens dat ziet, want dan staan ze tussen de mens, komen ze tot tussen de mens en de schepper te staan en daarmee uh, brengen ze oponthoud in de toevoer van de hele gelucht naar de, uh, naar de ziel, van de, naar de adem en daarmee stoppen ze de inademing eigenlijk, de het ontvangen van de heilige adem aan de mens, door de mens. De mens wordt ontzegd, door hen wordt de mens dan ontzegd, zijn levensadem. Kijk nou wat we leren hier. Hier sta je tegenover tijd aan tijd. Jij en de leverancier, de enige leverancier van de hele lucht, die jouw ziel uh, levensadem geeft. We hebben dat geleerd. Staat in de Torah. Dat Hashem heeft de mens gemaakt, niet een uh, kerk, niet een synagoge, niet wat dan ook, en heeft in hem levensadem ingeblazen levensadem moet, alleen, moet je alleen maar uh, vragen van wie de levensadem geeft niet aan de klipa niet aan de tussenpersonen niet aan de kerk niet aan de synagoge niet aan allerlei anderen die dan zich uh, opstellen uh, tussen jou eigenlijk en de, de enige leverancier van leven, levensadem, maar direct naar hem toe, tijd aan tijd. de tijd is daarvoor gekomen, wij staan het aan, de, aan uh, de vooravond, het is een vooravond voor de komst van de Mashiach, nog Isaiah, Jesajao had nog gezegd, het is al ochtend, en het is, is nog steeds nacht. Het is de tijd ook, de, dat had je gezegd natuurlijk, in uh, anticiperend deze tijd, wanneer wij zitten nu, voor de, uh, aan de vooravond van de komst van de messie." dat de tijd is gekomen om wakker te worden, maar men is nog, men is nog in slaap. De tijd is gekomen om het tijd tot tijd contact te hebben met Hashem, en van hem via Yeshua, maar via van hem dan het levensadem, steeds te ontvangen van niemand anders. Maar men gaat nog steeds naar de synagoge, men gaat nog steeds naar de kerken, natuurlijk steeds minder in steeds mindere mate. En natuurlijk dat wij zien wel vooruit kijk nou zie die lopen leeg. Zowel synagogen als die, als die kerken enzovoort lopen leeg. Maar nog steeds, al, al gaat men nog niet daar naartoe, men, men negeert eh, de tete tek, de tete tek, de tete tek, contact te hebben, leren te hebben met uh, Hashem. En allemaal leren we hier een geweldig gereedschap, kregen we in handen. Dat hoe moeten we dat doen? Betekent niet dat jij moet zo doen, uh, 50 jaar zoals zij dat doen, 50, 60 jaar leren ze de Torah en nog steeds blijven ze blinden. Helpt hen absoluut niet. Ze worden alleen maar vetter, uh, trotser, apetrots en, en verder niets. Geen geestelijke groei bij hen optreedt. Omdat, wat staat er hier bij ons? Staat het hier dat jij moet veel toraal leren? Andere dingen, toraal leren is iets... Wat moet eh, het gevolg zijn en de basisvormen, het uh, uh, gevolg zijn van de basis, van de juiste basis waarop je staat. De basis is niet jodendom, niet christendom, niet humanisme, wat het ook mag zijn, maar de vrees voor Hashem. Het een, dat is de enige basis, Het doet er absoluut niet toe hoe de mens zichzelf meent eh, te rangschikken, waaronder hij wil zichzelf, eh, tot wie hij wil behoren, ben ik Joods, ben ik eh, Papua, ben ik Amerikaan enzovoort. Het enige wat telt, de Hashem kijkt alleen in het hart van de mens, en niet naar zijn paspoort. Niet naar zijn afkomst. Eerlijk, niet naar wat zij al die rabbijnen zeggen. Dat, uh, ze, hij is, deze is wel joods. En deze is niet joods omdat zijn, zijn moeder is niet joods. Zijn vader is joods, maar zijn moeder is niet joods. En daarom is hij niet joods. Zij ze zijn zelf niet joods. Eerlijk, zij hebben beide vader en moeder joods, maar zij zijn niet joods. Eerlijk, want het absoluut, Assem, absoluut niet kijkt naar. naar naar wie de vader en wie de moeder is, Hashem keek naar één ding. Hashem keek het hart naar het hart van de mens en natuurlijk naar de soort van de mens. Als die als hij ziet dat de mens vreest uh, voor Hashem, als een goede zoon die vreest voor zijn vader, die heeft voor zijn vader, die zal gezegend worden, want de vader zal hem dan door deze vrees en ontzaag en liefde zal hij gelukkig zijn. Dat is precies wat, wij, wat ook de mens zal hebben wanneer hij de ware vrees steeds corrigeert zichzelf en telkens corrigeert zichzelf om niet vermetel te raken, niet Vermetelheid aan de dag te leggen, uh, hoe ben ik groot of dit of weer, allerlei andere dingen die van binnen zijn. Vergelijken met jezelf, zichzelf met een ander en menen dat jij beter bent of zo. Op dat moment direct uh, sluit je jezelf af van de toevoer van de hele gelucht. En, onder, en ondervind je dan op dat moment eh, laat, on, ondervind je dan de dood, door geestelijke dood, dood door het wurgen duidelijk, ja, wurgen omdat er geen licht komt dan van boven op, op jou af jij ja, bent zelf degene die dat veroorzaakt heeft. wat, wat is dan dat enige waarop Hashem zijn oog uh, vestigt. Alleen deze eerste, de vervulling van deze eerste mitzwa, de vrees voor Hashem, omdat Hij groot en machtig is, en niet iets anders. Als je steeds correcties doet, natuurlijk dat wij zijn onderhevig aan allerlei schommelingen, de stemmingen, het weer berichten, wat er ook mag zijn, maar je dat steeds, niet dat jij uh, blijft alleen maar in, recht, in deze lijn, te, te steeds uh, nog naar links, nog naar rechts verschoven te worden. Natuurlijk, we worden verschoven. Geen mens wordt verschoven. Uh, wordt niet verschoven uh, naar links of naar rechts van de juiste weg. De weg, dus die uh, loopt vanaf dat, deze vrees voor een Maar dat jij steeds op tijd ingrijpt, op steeds op tijd, op tijd deze correcties doet. Dat jij steeds deze vrees voor een herstelt, weer herstelt, weer op, weer, um, uh, op zijn plaats zet. Alleen daarop lijkt Hashem, wie dat doet, mijn vriend, wie dat wel doet, en telkens wanneer jij dat doet, want wij zijn de mens is niet wat hij is, maar de mens is wat hij, de toestanden waarin hij verkeert, wat hij doet in elke toestand, telkens in, in een toestand wanneer jij als basis zet de vrees voor Hashem, op deze toestand Hashem, ziet jou als Israël. Alleen dat is het paspoort, het ware paspoort, waar het ware identiteitskaart, van het ware uh, toebehoren bij het um, uitverkoren vol. 15. We zijn ze getoven. En dat is wat geschreven staat. Kav tohu. Er zijn twee um, uitspraken. Twee uitspraken van twee bestanden uit twee woorden. Kav tohu. Ja, dat is van Jesaja is van Jesaja. Hij zegt: "Kav tohu, de lijn van tohu. Le kav betekent dun in vergelijking met de tau. Ja, tau is al dik. Dat zeg je dan kav tohu, de lijn van tohu. En is een uh, Zacharia, een latere profeet, zegt: "Heb me da. De tau van de maat. Dan legt au, hij legt ons uit, Hasulam. Mikra, Rishona, het eerste vers. Dus het vers van Yeshayah. Uh, Kaf Tohu. Katov, Kaf Tohu. Daar is geschreven Kaf Tohu. Zestien, oftewel de lijn van de Tohu. En Mikra wel het tweede vers. Van Zacharia is gevel midda, is touw, van de mida van de maat. Op basis en het einde, komt, oftewel het ene vers 17 komt, overlimet als en, uh, leerwij van het ander, Het ene komt en uh, wordt vergeleken met de ander als het ware. Geeft een betekenis aan de ander, aan het ander. Asher Pirusho, Shel Kavtohu, dat, uh, de betekenis van Kavtohu, de betekenis van het eerste vers, is, vinden we in het tweede vers. Dus, in de betekenis van Kavtohu, is, Gewel Bida, eigenlijk, het ene verklaart het andere. Achtin. Wat betekent dat? Liefhebber, asiel, shel... kijk ik nu no, wat nu zegt hij ons. Probeer dat helemaal uh, opnemen volledig in jezelf. Wat hij nu zegt. Want Liefhebber, asiel in de mate van de kaf en de en volgens de ma volgens de kaf en de mate. Let op. Van de verwondering van de mens, ja, van, van zijn, uh, on, dat hij verwondert zichzelf, dat hoe, oh, waarom, weet ik niet, wat uh, dat allemaal geschreven is, zo, ken me dat, in dezelfde mate, 19 is, in dezelfde, dezelfde is de maat, in dezelfde mate is de tau. let op, de tau die de citra agra, doorsluist, A, doortrekt, doet doortrekken, trekt door. Uh, over de 20 regelt 20. Over zijn hals, over de hals van de mens en vuugd hem. Wuug de mens, 20 naar de punt. Wa Sodakatu, wa Sod Hakatu, afkorting, wa Sod Hakatu, Mosheiawon 21, behavlei Hashav en de essentie van het, Wa Sodakatu, en in het geheim van wat geschreven staat, staat in Isaiah 5, staat geschreven. Moscheia wonen, zij die trekken de zonde, Begavley, HaShav, die in de touwen van de Shav, we hebben dat ook geleerd, ook in de zoger in de touwen van de eh, mannelijke sitra-achra, die Shav heet, en Shav betekent ook niets doen, niets doener, heet die, deze, die leegloper, die leegloper, uh, Eidelheid enzovoort. Dit um, dat zijn de, de betekenis van die schaaf. Uh, de volgende pagina. De pagina Koeff. BG 188 De Hasulam, de rechter kolom, de regel 1. We zeshikatu Bogu das kila. Akharei Acharei nedni ni ni de Tri aledey asitra akhra ba Ait zo waarom? Gwariërsch, leen koch, leen koch, drie, lasotbo, olisvalko, salko, o, le, sar, je, dat is wat Bo, dat das, Boho, de tweede straf, dat is Skila, dat is het stenigen door, eh, doden door steenigen. Kijk wat dat betekent, let op. Ahareisha klaar niet, niet doen. Nadat de mens al niet zoed, nadat de mens is, is al eh, in de netwerken, ge, eh, in de file gestopt, in de, sorry, in de. Eh, in de keil, in de keil is gekomen, in de netwerk, in de netwerken zijn, uh, gegrepen, door de citra agra, bachevel als, bachevel als zavaro, door de touw over zijn hals, keel, kan je zeggen. Kwaar, yeshla en koachlil ket op, dan hebben zij al de kracht, om met hem te doen, naar hun goed doenken goed wat ze willen. Drie, ja, die klipot. Olle salko, op, of hem eh, te doden door steinigen, sarfo, of sarfo, of hem te verbranden, ole hargo, of hem te doden door dit is zwart. Vier. Maar als je ze nu zo hij Dorhat het verder doorgaat met het. doorgaat met het uitleggen. Vier naar de punt. Uw Skila. schilla, Tavot, raot omachas raot zis omoschimo to araba lanisho, vykhosheh zeifendas reifav vykhule saray Sarei, soi leugda lon, shesitra Ahra acht mesavevo to baesh khazag веголех ויסורים אח רחיוт נגן דיק душа רחיוт Uskila en het doden door het steinigen. Betekent, wat betekent dat? Let op. Dat betekent, schoemerozezin het galgaltu, dat men zijn hoofd verbreizelt. Vijf. wordt raot. Door, waardoor? Let op. Door de kwade beheerten, om achasavot rabot, raot en door kwade gedachten. Kijk, welke verbrezeling is dat? Zes. Omoshimotol het huwa rabaim men trekt hem uh, naar de grote afgrond, Laniso, om hem te bestraffen. We gooshech, en wat het de, de volgende, de derde is. We goosig en de duisternis, duisternis, de, de derde straf. Zeven, das, schreef, dat is het, de verbranding, enzovoort. So en dat is share, dat rust over hen, op hen, om hen te verbranden. Wat betekent dat? She citra de citra agra, de regel ach, acht, acht, me sawevoto. Uh, Omringt hem. door een krachtig vuur. dat door blijft doorbranden en uh, verbrandt de heilige levenskracht in hem. Kijk nou dat, wat zijn allemaal de betekenissen van die. Vier straffen. Straf die hier op aarde. Dat men dat. Fysiek voltrekt. Dat met de mens. Wat, wat afschuwelijk is. En altijd afschuwelijk. Is geweest. In de ogen van Hashem. Is het absolute. Uh, uh, verschrikking. Wat het allemaal. Hier op aarde de mens. Hoe de mens dat interpreteert misinterpreteert zijn heilig woord. Wij gaan naar boven, naar de regel 1 van de regel van de zogere tekst zelf, Ot Kuf za, We roegen da Herik Besef, roocha Sarah, Harwa Meshanana. I. Millehata be Punt. De regel 1 Oot Kufza, 197. Tevens de laatste Oot van deze Mamma. Veruach en de vierde straf is deze Ruach geest. De geest van Elohim die. Uh, sch sch uh, scheert over de water enzovoort. Daar Herk, dat is de doden door het zwaard, Ruhasara, onstuimige geest, Garwa Mishanana, een scherp zwaard, Hij, dat is uh, die leid in hem lijnt, voor lijnt in hem is. Twee, komode, dat al meer, wat Allah had, acheref, amida eget, We ik kreeg er ook, net zoals je zegt, zoals in de Torah wordt geschreven, dat herinner je nog, dat toen uh, Hashem, Kain, toen Hashem, sorry, toen Hashem Adam en Chava had, verjaagt van het paradijs, had hij een engel gezet, met, uh, aan de ingang van het paradijs, en hem uh, met een zwaard, dat aan, dat laaiend, en draaiend, steeds rondjes draaiende, steeds draaiende uh, zwaard is, in de vertaling staat het absoluut fout wat ze allemaal vertalen. zowel joden als, als christenen. Ze vertalen dat iets van twee tweeslepig of zo. Twee aan twee kant. Twee, twee, weet ik veel. Maar helemaal niets wat in de Torah staat, staat geschreven. Weet lahat Gerf. En wat heeft je geplaatst dan? Zo'n dus engel die de kracht had van. het lahat agerf. Dat uh, het laaiende vuur van de steeds omdraaiende, rondjes makende uh, zwaard. Zwaard dat steeds met zijn scherpe kant steeds draait en men kan niet binnenkomen. We ikre Roeg, en die heet Roeg. Roeg, zie je dat? Ook dat heet roog, Zowel het heilige als, als van andere bestaat hier als straf, is ook deze roer, De vierde straf. Twee na de punt Hai onsha lemman de javar al drie pikuda ureita uchtiev levatar hiera rishit. De kwalah de hula mikam ve hela, Vier, schaar, pikudien, de oreit. Ik wat die zegt ons. Hij onsha deze straf, de vierde straf. Leman, dat is voor iemand, voor wie, overtreedt, de, voorschriften van de Torah. En het is geschreven, vervolgens, daarna, is het geschreven, ira, Rashid, de, het eerste, die hiklala, dat, de eerste, het eerste voorschrift is het vrijs voor het, Hashem, die, uh, bevat alle, alle overige voorschriften, mikande hala. Hier, van hier en verder, alle overige voorschriften van de Torah. dat wie het eerste, eerste voorschrift, dat is dan de vrees voor Hashem, overtreedt, die overtreedt alle overige. We gaan naar beneden naar Hasulam, de rechterkolom, de regel 10. De referentie van de Oud design 197. We da herek, sorry, herek we gole. We zehu, elf herek bagerf en de Ruach dat de vierde straf, dat is het doden door het zwaard tunt. sarahi geref, Shnuna, twaalf. Hallo hetet ha, het, het bo. Want de roegsara, want het onstuimige geest. Let op, het ontstuimige geest. Natuurlijk in de mensen zitten, een ontstuimige geest en niet alles buiten mijzelf. Het ontstuimige geest, dat is de, uh, Geslepen of scherpen, scherpe zwaard. Die leidt in hem. Duidelijk, alles zit in de mens. Zowel in het heelal als in de mens, precies hetzelfde. Deze geest, onstuimige geest, dat is deze straf. Dat is dan deze uh, scherpe zwaard. Die in hem leidt. Twaalf naar de punt. Kmoshat talmer, weet weet, lagat. Acherf, amit hafege, dertien. Wenik red, roeg. Zoals het geschreven staat in het orde, dat de En dat uh, laiende zwaard. Die dan omdraait, draaiende, steeds draaiende is. Dertien. En die heet roeg. Punt. Ze woon isch limi, fertien schoo veral mit zwata tu raasch, katuwacharei, acharira, fiftien, anikretrischit. Schehi klal, klal hakol. Oh, let op. Komoosche at au mer soosje zegt, en dan citeer die dan de woorden, heb gezegd. Ah, dertien, sorry, dertien na de punt. Ze dat is de straf voor wie overtreedt 14, de, de voorschriften van de Torah, want het is geschreven na, let op, na, na de, welke woorden van de Torah zijn geschreven, na de Ira, na het eerste woord, alles wat daar, daarna is geschreven, na de eerste, het eerste woord, en de eerste woord is, het eerste woord is, het eerste woord is reshit, en je krijgt is de vrees die heet reshit, en dat is het eerste woord en tevens het eerste voorschrift eh, van het Torah, die bevat alles, dus alles wat daarop staat, daarna staat, is dan eh, is het eh, afhankelijk is van deze eerste mitzwa kiachar zes en breshit, ira neemart hof, hof, hof, hof, hof, hof, hof, hof, ik kan u le halen, 18 schaar met z'wot het Want, let op, na het woord brisht, 16. Scheira, welke het eerste woord brisht is, de vrees. Neem maar is het gezegd, tohu, wohu, die vier straffen. Tohu, wohu, choschach en roach, 17. Scheim, oneer, dat dat is de straf van vier straffen. Doden, vier, voor, vier soorten doden, van dood, Mikanu A van hier en verder, Achten, de overige voorschriften van de Torah. Negentje. Birush, de toelichting. asitra achra, sholeg, boruach, zahra, twintig. Shehu, kmo, cheref, shnuna. Amafrida, roshomigufo, 21 we zullen jute. Want, let op goed, wat hij nu ons vertelt, wat het geestelijke, de geestelijke, hoe de geestelijke uitwerking daarvan is. Want de citra agra stuurt, zendt naar hem de ontstuimige onstuim, geest. Twintig, ze hoek, welke ontstuimige geest is net zo als uh, voelt net zoals de gerfasnoena, net zoals een uh, mes scherpe, een scherpe uh, zwaard, scherpe zwaard, die zijn hoofd uh, afhakt van, scheidt van zijn lichaam en beëindigt zijn leven. 23. We zeggen soms hij ons We goût We Levatar 23 Jira. Rishit. We goût de Dubbele En dat is wat hij zo zegt. We goût En deze straf enzovoort. So en dat is geschreven vervolgens 23 Jira. De vrees. En dat is Rishit. Dat is als, als eerste. Die hij klala de hula, want die bevat al het overige. 23 na de punt, sowe wal ha'nal 24, shekola mitzvot, wat lot babet, 25, hapsukim ari Mi abri, mi bryshid, ad 26 elokim, i, i or, 26 het tweede woord, in plaats van, Get, maak, he, is een fout. G, he, hoor. De regel 23 na de dubbele punt. Zo, so dat slaat over, op, op, over so datgene wat boven gezegd werd, 24, met wat dat alle voorschriften die in het Torah zijn, die zijn samengevoegd, die zijn allemaal. Uh, uh, ingesloten zijn in de twee eerste psukim so in de eerste twee versen. Klolot, die zijn allemaal bestaan, allemaal samengevoegd zijn, allemaal terug te vinden zijn in de eerste twee versen. 25. Mibrishit vanaf het eerste vers brishit in het begin in het begin tot Weijmer tot en Elokim tot de vers dat zegt en Elokim zei, wij hi or zal zij het licht. Tot hier zit alles. Alle alle kijk daar wat zegt ons, Alle voorschriften van de Torah zitten hier in de condense vorm binnen. Punt. Weijmer dehei onschadigd linkerkolom de eerste regel aan is karsje hoe dat met god aram aram aram bohu koosch het tweede en enkt uwota hiera bricht drie hamer om als begat uw bricht barai lukiem vierveniem tsaasha va apasuk arishon huira bricht de haïnui kara ira shgil khlekhayim va pasuk ze zabet uho onayshly misha inodu v po irarishit zeikh va em klala dekhul liutam hashar akhle emuna toy barakh kanatent directeur kolom de laatste regel regel 26 wel my rada itse de dat deze strafregel de e in de linker kolom, die genoemd werd, die, die genoemd werd dat, dat, is de, dat, dat zijn de vier vormen van de dood, vier typen van, typen van de dood, die uh, gezin speeld worden, die waarop de hint gegeven is in die vier woorden, togo, bogo, koshig en roerig, twee. Henk to woord, die zijn geschreven na het woord Ira. Na, na de Ira, na de, niet het woord, na de Ira, na de vrees. Dat het eerste woord is reshit. ja, Bresit. Dus als eerste is. Bresit is betekent in eerste. Bresit betekent in het begin, zoals men dat vertaalt. Maar dan Bresit be, betekent in het eerste. In het eerste betekent in het eerste voorschrift. Eerste voorschrift is vrees voor Hashem, en dat is een speelt, dat is dan een hint daarop wordt gegeven, in het vers, eerst schip Elokim, vier, we neemt het bleek dus, dat in het eerste vers, dat daar is jira, de vrees, en dat is vrees, het eerste, vijf, de dat wil zeggen, dat wil zeggen, de, de basis, de kern van de ware Ira die lechaïm is, die voor het leven is. Waar pas ook beter wel, het tweede vers, let op, in het de tweede vers, dat is de straf, direct de Torah geeft ons uh, leven en straf, leven en dood. Dus het tweede, in het tweede vers, is de straf aan iemand, aan wie, niet aanhecht, ze, wie zich niet aanhecht aan de vrees dat Reshid is, dat eerste is, de zeven, Wem klala de hula en zij zijn al, en dat, en zij zijn, uh, ze bevatten alles, dat in het eerste, in de eerste vrees, alles zit daarin inbegrepen, ook, omdat, dat de, omdat het de, de poort is, de regel 8, naar het geloof van de, gezegende, van de gezegende, zoals boven gezegd werd, 8. Nadepunt. Inim Tsash kole mitsvod, ne kan she batora, glolod baynet bleik, dus dat alle voorschriften die in de Torah zijn die samengevogd zijn aan haar, aan Reshit, aan het eerste woord aan de vrees des heer. 9. Mikaan ve halasha artin de oraita, miapasuk vayoma vayoma relokim gi or elev, vaylekh de gayn kole mitsochov atura, tvalgen Pratim, Kulan, shel Mitzvat, aira. En het blijkt dus dat alle voorschriften dat in de regel 9 na de punt, Mikanwe Allah van hier en verder ik goed in de oorheid zijn de overige voorschriften de regel tien van de, van de Torah. Mij hapassuk, hij gaat het ons uitleggen, hij zegt, eh, vanaf het vers Wajom Elohim er alakim hier hoor, en Elohim zei, zei het licht, en verder, de regel 11, de heino, dat wil zeggen, is wat shabatora, dat wil zeggen, Alle voorschriften die in de Torah zijn. En pratim, die zijn de details, de bijzonderheden, dus die uitwerkingen allemaal van dat voorschrift van hiera van dat ene voorschrift, overkoepelende voorschrift, het eerste voorschrift van de Torah, van de ira, van de vrees des Heer.